Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 23, opgenomen op maandag 20 februari 2012. naar deze week in tablets uh, wekelijks bespreken wij het tablets nieuws en alle aanverwante dingen reviews die we geschreven hebben en eigenlijk allemaal gevoed door de website tablets magazine en Martijn is degene die tablets magazine runt en ben ik als het goed is ook weer mee verbonden via de skype ben je daar ja mag ik weer ademen ja dit <lacht> is door die intro heen te ademen <lacht> weer fout Nee, fout. Nou, uh, ja, ik ben er weer bij. Ik, uh, ik zit weer lekker warm binnen, terwijl het buiten lekker koud is. Ja, laat de Italiaanse les er af. Dus volgende week doen we hem helemaal niet Italiaans, toch? Wat zeg je? Nog één keer? Je hebt je laatste Italiaanse les gehad vandaag? Ja, ik heb uh, mijn laatste uurtje gehad met leraar. En, en hij zegt dat ik nou enigszins Italiaans kan spreken. Dus laten we het hopen. Cool, cool. Dus volgende week gaan we een paar Italiaanse segmenten opnemen. <laughs> nou, tabletmagazine.it komt eraan hè. Oh ja, echt? Nee. <laughs> hey, uh, laten we eerst luisteren naar het nieuws van deze week dat je hebt opgenomen. Yes. Een overzicht van het nieuws van de afgelopen week op tabletmagazine.nl. Apple presenteert iPad 3 op 7 maart. Acer Iconia Tab A500 vanaf begin april te koop voor 449 euro. Samsung Galaxy Tab 7.7 te koop in Nederland. Acer Iconia Tab A500 krijgt Android 4.0 update in april. Samsung komt wellicht tijdens MWC 2012 met een Galaxy Note 10.1. Review Jarvik Tab 62 budget tablet. Eerste indruk Samsung Galaxy Tab 2. Jarvik geeft duidelijkheid over Android 4.0 updates voor budget tablets. Review Samsung Galaxy Note. Acer's iPad Transformer TF300T en TF700T, alle specificaties... Microsoft onthult nieuwe Metro-stalen logo voor Windows 8. En review ACCE Pad Transformer Prime. Holy moly, dat is er wel de langste tot nu toe. <laughs> ja, er is redelijk wat gebeurd. Maar we hebben ook redelijk wat content zelf gemaakt natuurlijk. In de vorm van reviews en dergelijke. Dus uh, het is redelijk wat, uh, wat content, ja. Maar ik, ik, ah, nee. ik, ik, ik mis de muziekje. Ja, die zit er wel onder als het goed is. Maar kennelijk had ik die net even te zachter gezet. Nou, nou, ik heb niks gehoord, jammer. Volgende keer. Er zit wel zo'n... ...onder zoiets. Ja, precies. <Sci forgive Halloween> nou, ik hoop dat het inderdaad wel gelukt is. Ja, ik ben uh, de hele tijd aan het testen geweest... ...met allerlei instellingen en zo. Dus als het goed is, uh, had ik alles weer op de juiste plek teruggezet. Alleen dan... Uh, ...misschien heb ik ergens toch iets, een schuifje te ver naar links gezet. Dus, nou ja, hopelijk op die recording valt het mee. En anders, uh, volgende week heb jij weer een uh, deuntje eronder. Precies. Nou klink ik zo, zo saai. Niet, niet dat ik sowieso niet saai ben, maar goed. Nee, maar inderdaad, het deuntje, dat maakt toch wel het, het, het, het, ja... Ik, ik vind het ook beter met deuntje, hoor. Dus uh, ik hoorde hem ook niet zo goed, goed. Nou, Even en... een correctie trouwens uit, uit het lijstje wat ik opnoem. Het is natuurlijk niet de één ECO, die ik heb A500, die binnenkort komt, maar de A510. Voor uh, who cares? Ja, dat, dat voelde ik wel een klein beetje, ja. Uh, uh, well, maar in ieder geval een hoop reviews uh, uh, deze week toch? Of in ieder geval een stuk of drie? Ja, we hebben er in ieder geval drie online geplaatst. We hebben natuurlijk uh, vorige week al een aantal besproken uh, kort. En toen hebben we de, de, de HP Slate volgens mij uh, besproken. Oh, ja. um, en deze week hebben we natuurlijk de Jarvik de Tab 260 Heb jij uh, uitgebreid gereviewd? Heb jij uh, een, een mooi artikel over geschreven overgeschreven en een video over gemaakt? En daarnaast heb ik de Samsung Galaxy Note en de ACS e Transformer Prime uitgebreid mogen testen. En, en daar uh, flink wat uh, tekst over geschreven. Ah, druk bezig, dus. Ja, ja, ja. ja. Wil je die reviews nou, nu ook nog even bespreken? Of uh, wat is de bonus? Nou, we kunnen wel kort, kort even een, uh, een indruk uh, of een conclusie uh, voor, de, voor alle drie de tablets geven. Ik kan wel even beginnen met de Samsung Galaxy Note. Dat is natuurlijk een apart verhaal. Uh, is het een tablet? Is het een smartphone? Ja, die, die vraag heb ik eigenlijk niet kunnen beantwoorden. Het heeft zijn voor en zijn nadelen. Ik heb die uh, de Note ook meegenomen onderweg natuurlijk. transformer Prime die neem je even, niet uh, even mee in de auto of even mee bij boodschappen doen. Dat heb ik met die Galaxy Note wel gedaan. En hij past wel redelijk in je broekzak of in je jaszak. Uh, als je wat bredere jaszakken hebt of broekzakken... Um, maar als je gaat zitten is het niet zo comfortabel. En daarbij is het scherm van 5,3 inch gewoon te groot om met één hand één vinger eigenlijk te bedienen. Want een smartphone hou je vaak in één hand en dan probeer je met je duim uh, even een berichtje te tikken als je aan het rijden bent. Ik weet dat het niet mag, maar goed. Uh, of je bo boodschappen in je linkerhand en in je rechterhand tik je een sms of je een contact zoekt om te bellen. Dat gaat gewoon vrij moeilijk met de Galaxy Note. Dus aan, aan die kant is het weer geen smartphone. maar Aan de andere kant is het gewoon weer te klein display om uitgebreid een filmpje te kijken zoals je op een tablet doet of uitgebreid een game te spelen. Dus die vraag heb ik niet echt kunnen beantwoorden. Het is wel een fantastisch apparaat qua, qua display. Het is een super AMOLED-display. Dus uh, hoog contrast, hoge helderheid, uh, diepe zwartwaarde. Het is echt fantastisch om daar een, een filmpje... Ja, het is onmogelijk om een hele film op te kijken... maar de, de filmpjes die je kunt kijken zien er gewoon fantastisch uit. En uh, Android 2.3 zie je er niet in terug door, door die Samsung TouchWiz interface. Dat is, dat is uh, een heel mooi uh, softwarepakket. Dus uh, alles bij elkaar genomen is, is het een leuk apparaat om te gebruiken... Maar ik weet niet of het nou of een, of een smartphone of een tablet is... en of ik hem nou zou kopen daarvoor. Uh, ja, als ik hem zou kopen zou het eerder zijn voor een smartphone... maar ik, ik denk niet dat ik het zou doen omdat het gewoon onhandig is. Ja, ik, ik blijf het ook een apart apparaat vinden. Je hoort ook heel wisselende ervaringen ervan. Mensen vinden hem of uh, genius als ze hem hebben... Mm -hmm. of uh, als ze hem niet hebben, vinden ze het een beetje een raar apparaat. Ja. Terwijl ik hem echt hier heel erg veel zie. Ik zit de laatste week ja. regelmatig in de bus... En ik, ik, ik zie gewoon echt, ik zat laatst in de bus met drie mensen die een nood aan het gebruiken waren. is zo populair, ja. Kijk, nou ja, ik weet niet of het hier in de aanbieding was of zo, maar kennelijk uh, redelijk populair. Maar misschien is dat wel de, de, de grenzen die je moet, uh, want die, die definitie van tablet blijft lastig, hè. Is het nou een tablet, is een smartphone. Mm -hmm. Misschien is het wel een van de dingen die je mee kan nemen, heb je meer dan één hand nodig om hem te besturen. Uh, ja. Misschien is dat wel iets wat, uh, wat meegenomen kan worden. En dat AMOLED-scherm, dat, uh, dat vind ik ook wel het interessantste eraan. Uh, Super hoge resoluties, uh, net zo hoge resoluties volgens mij als mijn MacBook, dus dat is uh, vrij knappe resolutie. En daardoor ook meer dots per inch zeg maar, dan bijvoorbeeld op een iPad. Ja. Dus dat schijnt hartstikke mooi te zijn. Uh, en de ...Galaxy 7.7... ...die heeft toch ook zo'n AMOLED-scherm? Ja, die heeft ook een, die heeft een Super AMOLED-Plus-scherm... ...dus dat is nog iets beter, een iets geavanceerdere techniek. Dus, die krijg ik deze week, dacht ik. Die krijg jij als het goed is deze week toegestuurd... ...dus daar ben ik ook heel benieuwd naar... ...wat jouw ervaringen daarmee zijn. Ja, ja nou, cool En stof. natuurlijk Android uh, 3.2 Honeycomb... ...in plaats van Android 2.3 Gingerbread. Ik weet niet of het verschil gaat zien hoor, door de TouchWiz-interface... ...maar dat is wel interessant. Ja. Mm. <laughs> uh, ik hoop ja... Uh, even kijken, want uh, even voor de duidelijkheid, wat kost zo'n nood? Uh, uit mijn hoofd zit hij ergens op 500 nog wat euro. Oké, okay, wel tabletsprijzen dus. Ja, maar goed, aan de andere kant kun je hem wel uh, met, in combinatie met een uh, smartphone abonnement aanschaffen natuurlijk. En dat is wel bij de meeste het, de bedoeling. En dat is bij een ja, tablet, het is, het minder het geval. En het is voor een smartphone niet zo heel erg duur, toch? Ik heb altijd nog steeds dat in, in mijn hoofd dat als je een telefoon zonder abonnement ko koopt... die waren eerst volgens mij duurder dan, dan de iP iPads en tablets en zo. Ik, ik heb er heel lang niet meer naar gekeken hoor. Maar volgens mij de laatste keer dat ik keek, een paar jaar geleden... Mm -hmm. was een iPhone los was duurder dan een iPad. Ja, dat, nou, nog steeds wel volgens mij. En, en, en volgens, ja, mij is een beetje, volgens mij is het ook een beetje uh, Apple die, die die prijs hoog houdt, toch? Oh, oké, okay, whatever. Dat zou dat best, want die moet natuurlijk een hoop geld verdienen. Ja. <laughs> dus uh, nee, dat, dat zou kunnen, maar volgens mij is een Galaxy Nexus bijvoorbeeld los... Mm -hmm. ook duurder dan een, een, een 10,1 tablet van Samsung. Al oh, weet ik het allemaal niet uit mijn hoofd. Dus, uh, maar oké, okay, het zijn in ieder geval een hoop geld en, uh, en voor een apparaat wat ertussen hangt. Ik, ik, ik weet ook niet precies voor wie het nou uh, de juiste keuze is. Ja. Maar goed, aan de andere kant, de ASUS iPad Transformer Prime is wel weer een echte, een echte volle, volwaardige tablet. 10,1 inch, uh, ook een speciaal display, een, een, een uh, super IPS plus. Uh, dat heeft dan weer niks te maken met, uh, met, met de resolutie of, of, of de, uh, een AMOLED techniek, iets in die richting. Maar het, uh, het heeft meer te maken met de leesbaarheid in, in, in direct zonlicht of licht verge, verlichte omgevingen. Um, daar moet het beter voor zijn. En daarnaast beschikt de Transform Prime ook over een redelijke uh, resolutie wat, wat een goed scherp beeld geeft met een hoog contrast. Uh, maar het is natuurlijk de, uh, het apparaat wat, het ziet er high-end uit. Het, is, het heeft een uh, champagne kleur met een aluminium afwerking, aluminium unibody design. Android 4.0 Tega 3 processor, quad core. En uh, dat is wel een hele uh, indrukwekkende ervaring, vooral als je games speelt. Uh, de, er zit één demo game bij, dat is global. Daar kun je wat uh, lichteffecten zie daarin in die game uh, terugkomen. En daar merk je wel dat, uh, dat de Tegra 3 processor vooral voor games echt heel uh, geschikt is. Uh, voor de rest in multitasking merk je dat niet heel erg. Het is Beter dan menig andere processor. Ik heb de, in de review de vergelijking getrokken met de Archos 101 g 9 tablet. Daar had je bij 7 of 8 applicaties als die openstaan, dat die wat uh, lag kreeg, dat die wat ging haperen. Daar nou, bij de Swarm Prime helemaal geen last van. Uh, daarnaast is het keyboard dock. Dat is gewoon heel fijn. Dat heb ik vorige week ook al verteld. Ik heb hem alleen maar in het keyboard, uh, de keyboard dock gezet, eigenlijk, omdat je ook gewoon een hoek hebt waarin je tablet staat. En dat is makkelijker te bedienen als die op je bureau staat. Even touchscreen bedienen, is fijner als die plat op, het, uh, plat op, het, uh, op tafel ligt. Dus de Throne Prime ben ik heel erg tevreden over. Er zaten ook wat nadelen aan. Zoals de 8 megapixel camera aan de achterzijde is, is matig. Uh, wifi en GPS issues heb ik ook, ben ik ook tegengekomen. Is niet optimaal. En hier en daar wat schoonheidsfoutjes. Dus uh, yeah. ja. Um, de, qua uiterlijk en qua prestaties een, een hele goede tablet. En ik zou wat dat betreft ook zeker aanraden. Maar mocht je uh, problemen met wifi uh, of dat risico niet willen lopen. Oh. Dan uh, zou ik wachten op de volgende generatie. Mm. De, uh, de Transformer Prime. Ik, wat ik opvallend vind aan de Transformer Prime is dat eigenlijk iedereen die ik ken die hem gereviewd heeft, of die hem gewoon gekocht heeft, of die ik hem zie gebruiken en de updates over zie posten en dat soort dingen, die gebruiken hem allemaal in de keyboard doc. Ja. Ja. En uh, daardoor uh, begint mijn hoofd steeds meer te lijken op een, op een Ultrabook-tablet-hybride. Uh, terwijl dat het natuurlijk ook is, maar een, de, het tabletgedeelte daarvan is zo ondergeschoven, lijkt wel. Tuurlijk, je moet hem aanraken omdat de Android op zit om, om tekst te selecteren. Of, uh, of, oh, je hebt natuurlijk ook de muis, muisaanwijzer, hè. Mm -hmm. uh, dus je, je, maar dat aanraken is natuurlijk voor sommige dingen is dat hartstikke leuk. Maar dan nog doen mensen dat vaak in de dock. En ik, ik vind de, de Transformer Prime ook een aanrader. Maar misschien niet zo heel erg voor mensen die echt op zoek zijn naar een tablet. Nee. Alhoewel die ook gewoon als 64GB tablet ook niet te koop is. Ja, maar dan zou ik hem weer niet aanraden op een of andere manier. Nou, ja, ik kan hem begrijpen. En ik, ik weet niet of dat helemaal terecht is, maar dat komt gewoon omdat ik iedereen die ik erover hoor, het alleen maar over uh, die keyboard-combinatie heeft. En sterker nog, hem ook alleen maar, of in ieder geval, wat zou het zijn, 90% gebruikt in die, in die mm. keyboard-combinatie. Dus daarom vind ik het wel weer leuk dat we bijvoorbeeld ook een keer die Chromebook-review hebben geschreven. Ja. En worden dat soort apparaten, en, uh, of heel lichtgewicht qua OS of misschien met wat touchscreen-functionaliteiten, die beginnen ook weer een beetje in elkaar over te vloeien. Dus waar je aan de onderkant de smartphone ziet overvloeien in de, in de, in de tablet, zo met zo'n Note bijvoorbeeld, zie je dat met een, aan de bovenkant, eh, top of the line, zie je het misschien wel een beetje gebeuren. Uh, met tablets die overvloeien in laptops Ja, nee, dat, snap, dat, dat snap ik ik heb trouwens wel dat trackpad wat je dan onderzijde hebt om de muis te bedienen zeg maar. dat heb ik amper gebruikt want dat, dat is toch net iets te klein dat reageert te, te, te snel dat, re dat is heel ongewennig heel oncomfortabel dus de, wat dat betreft is het wel fijn dat je een touchscreen hebt want ja, dat is eigenlijk gewoon je muis en, en dat ik, vooral de touchscreen in combinatie met keyboard is uh, wat mij betreft ideaal ja, en dan moet ik nog Volgens mij hebben we het vorige week al over gehad, maar de eh, Chrome browser voor Android. Ja. Eh, dat, is, dat zou, het, als dat doorzet, zeg maar, hè, en, en er wordt een steeds volledigere versie van Chrome browser op Android geleverd. Dan is zo'n <coughs> hybride apparaat helemaal interessant, natuurlijk. Of in ieder geval vind ik het veel, nog veel interessanter. Eh, en sowieso de hele productcategorie op die manier met zo'n krachtige processor en, en eigenlijk alles wat hij kan en, do en doet, uh, zeker in combinatie met een eventueel een volledige Chrome browser, dan is zo'n zo Transformer Prime op een gegeven moment misschien wel een interessante optie om die gewoon als computer te kopen, hè, mits dus Chrome goed, uh, goed werkt, en met een extern scherm en een bluetooth toetsenbord of voor mij per bedraad, maakt niet uit, te gewoon te dokken en te gebruiken, zeg maar. Ja. Als, als thuismachine voor, voor een hoop mensen, hoor. niet voor de mensen die Photoshop nodig hebben. Maar aan de andere kant, uh, voor kleine filmpjes en photoshops, uh, fotobewerking zeg maar, zijn er ook steeds leukere apps te krijgen op het Android pla platform. Uh, dus, dus dan kan je ook weer dat soort dingen eventueel wel doen. Dus het, uh, ik vind dat wel een interessante productcategorie, zeg maar. Of in ieder geval een interessante skew zeg maar, van de tabletmarkt. Ja. Uh, dan hebben we het dus over de Transformer Prime gehad en de Galaxy Note. Nou, de Galaxy Note had dus echt een super uh, display en een super goede resolutie. Mm -hmm. En ik heb een tablet gere gereviewd die aan de andere kant van dat spectrum ligt. Ja. Want die had een hele beroerde resolutie. <laughs> maar daar betaal je ook voor. <laughs> ja, de Jurvic tab 260. Die heeft een resolutie, of een 7 inch tablet met een resolutie van 800 x 480 in ieder geval heel weinig. En dat was dan ook wel het grootste nadeel van het apparaat. Het scherm is gewoon vrij beroerd. Uh, de review is gewoon bij jou te lezen. Ik zou hem niet zo heel uitgebreid bespreken. Maar voor bepaalde dingen is, is het een best geinig apparaat. Uh, het viel mij op. dat uh, Dus omdat het scherm zo, zo, zo slecht is relatief... Uh, dat je heel veel wordt gedwongen tijdens het browsen op het internet... dat je veel moet zoomen. Maar uh, hoewel er een langzame processor in zit... of in ieder geval een goedkoop ding... Uh, ging dat allemaal vrij soepel. En soepel genoeg om uh, het nog bruikbaar te laten zijn. En ik heb deze tablet naast de HP Sleet gehad hier een tijdje. En als ze alle twee aan, lagen, dan pakte ik altijd de goedkope tablet. Hè, de Jarvik in dit geval. Mm -hmm. Omdat daar gewoon, natuurlijk met, met iets meer moeite dan op mijn iPad... of op een, op een Samsung Galaxy Tab of wat dan ook... Uh, maar daar kon ik in ieder geval nog op internet... zonder dat ik op een gegeven moment na drie minuten helemaal de hoop verloor... Uh, uh, en Maar niet ging, het nieuws ging checken of zo. Of in ieder geval een andere tablet gebruiken... of een computer of wat dan ook. Ja. Uh, en voor de rest is die Jarvik tablet... die mist heel erg dat het een, een, een Google device is. En dat maakt het besef van mij hoger... dat die Google goedkeuring... toch wel een steeds belangrijkere stempel... begint te worden, denk ik. Uh, een tablet ervaring zonder, zonder Google stempel... is een heel andere tablet ervaring dan met Google stempel. En dan bedoel ik dus de Android ervaring... Mm -hmm. Maar zou je hem wel, als ik, stel ik ben op zoek, ik, ik wil niet te veel geld uitgeven aan een tablet en ik wil hem voor op de bank hebben voor filmpjes, games uh, en zo nu en dan wat browsen en een mailtje versturen. Zou je hem aanraden? Uh, ja, het ligt aan wat, wat je grens is van niet te veel geld. Uh, ik denk mijn dat grens is 150 euro. Uh, um, nee. <coughs> Dan zijn er weer andere vragen nodig, denk ik. Uh, dan heb je dus, heb de vraag van, heb je, een, heb je een, een laptop of een computer die je voor, voor dingen gebruikt? Of uh, filmpjes kijken zou ik niet aanraden, omdat YouTube alleen de Flash-versie wordt ondersteund en de mobiele versie op een of andere manier niet draait. En je kan geen YouTube-app downloaden, uh, want in de Jarvik-markt zijn er wel YouTube-apps. En ik heb ze niet allemaal geprobeerd hoor, maar uh, je hebt dus zo'n zo andere markt, de, de Get Your Jarvik-markt, zo'n gebrande extra markt. Uh, en daar zitten wel apps in, maar die zijn lang niet allemaal. Uh, het is lang niet hetzelfde aanbod als op de Android- of Amazon-market. En ook worden die apps minder goed onderhouden. Ja. Want uh, dat update-update niet automatisch. Dus een developer moet rekening mee houden dat hij hem ook in, in, in alle verschillende markten waar hij zijn spulletjes uitbrengt, het update. Ja. En uh, zeker voor de kleinere, nieuwere apps wordt er natuurlijk, of niet natuurlijk, maar uiteindelijk wordt er sneller gekozen voor de twee markten met een groot bereik. Uh -huh. en met een wat professionele uitstraling en uh, uh, wat heldere verdienmodellen de, de creditcardgegevens zou die worden gebruikt ik denk dat de stap voor mensen ondertussen minder groot is om bij Google je creditcardgegevens achter te laten voor Android dan dat is bij GetYar waar de meeste mensen nog niet zoveel van gehoord hebben en misschien met een tablet zijn thuisgekomen van de, van de Aldi dan, het, het, het is gewoon een andere het is een andere drempel die genomen moet worden maar wat is dan voor ja. jou, zeg maar, de, wanneer zou je zo'n tablet kopen? Nou, ik zie hem als, uh, wat ik, ik ben ervan overtuigd dat ik deze dingen voor 90 euro heb gezien. Ja. En ik weet dat ze bij sommige plekken al 110, 120, 130 kosten. Maar ik, uh, volgens mij kan je deze kopen als je een beetje zoekt voor 90 euro. En voor dat geld vind ik het best een interessante tablet. Uh, voor een klein beetje Angry Birds uh, en, uh, en internet als het nodig is. Maar vooral om hem te gebruiken om je stereo Spotify geschikt te maken. Okay. In principe voor iedereen die een KPN-abonnement heeft en zo'n gratis Spotify-account heeft gekregen, uh, is zo'n type apparaat, misschien kan het nog goedkoper, maar uh, zo'n tablet zou ik dan al, als, als het toch in je huiskamer ligt, voor soms de internet, dan zou ik uh, de vaste plek naast de uh, naast stereo kiezen en hem vooral gebruiken voor Spotify en dat soort dingen. Oké, okay. nou mooi. Dus... Nou, laten we volgende week uh, hebben we weer wat nieuws, hopelijk. Quartemus, uh, jij de 7.7, Galaxy Tab en ik de uh, A3 Tab A200. Dus ik ben benieuwd. Cool stof. Yes. Uh, we hebben, nou ja, goed. Uh, de Note, ik heb de 8,9, de 10.1 en de 7.7. Dat fijne er natuurlijk al een heleboel als je dat zo snel zegt. En daarom vroeg ik jou van de week eens een keertje van... Hey, Martijn, hoeveel uh, tablet heb je dan eigenlijk? Ja ja Daar dus, uh, wisten we het antwoord niet op, jij ook niet. <tiek> toen hebben we het even redelijk samen via de Skype hebben uitgezocht van joh, uh, welke versies en, uh, of modellen en, en uitvoeringen kunnen we vinden. En toen kwamen we op een gegeven moment op 11 modellen, dacht ik. En 80 verschillende SKU's, 80 verschillende uitvoeringen. Ja, ja dat, is, en... dat is behoorlijk wat mooie was, vond ik, aan dat verhaal dat we dat we zitten opzoeken en dat we, uh, opgeschreven en jij hebt later nog wat extra moeite gedaan, zag ik om het nog mooier weer te geven. Nou, ik had dat al op ingepikt, dus uh, thanks. Uh, en dat we een uur later kwamen er het gerucht, Ja, Samsung heeft een nieuw model, de Galaxy uh, Note. <laughs> Ja, dit, dit gaat zeer snel bij Samsung. En, en ja, dat is een beetje de strategie. Hè? Zoveel mogelijk op die markt knallen en kijken waar de voorkeur van de consument naar uitgaat. En dan kiezen we over een jaar wel waar we op ons, ons op gaan focussen als ze zich ooit gaan focussen hoor. Dat, dat durf ik niet eens te zeggen. Maar inderdaad, toen kwam dus Wat zeg je? Ik begin me af te vragen of ze gaan focussen op een gegeven moment, inderdaad. Ja, ik weet het niet. Maar, maar goed, we gaan het zien. Ze het stoppen in, in ieder geval voorlopig niet. Want inderdaad, net nadat we klaar waren met dat overzicht kwamen de eerste geruchten van de Galaxy Note 10.1. Het zijn eigenlijk geen geruchten meer... want die dingen die doken gewoon letterlijk op, op de website van Samsung... Uh, in, in geschreven tekst. Dus wellicht dat we die volgende week tijdens het MWC 2012 gaan zien. Dus, dus, dus ja, kijk het naar de naam, Galaxy Note 10.1... een apparaat waarbij notities maken zeer belangrijk is... maar dan voor 10,1 inch. Dus dan krijg je eigenlijk een Galaxy Tab 10.1... met een, uh, een, een uh, ingebouwde uh, stylus, de S-Pen stylus van Samsung... Ja, wellicht nog wat high-end features. Dat durf ik niet te zeggen, maar dat is dus gerucht En daarbij, uh, in dezelfde week, vorige week, kwam Samsung met de Galaxy Tab 2... ...slash Galaxy Tab 7.0, wat de daadwerkelijke opvolger is van de Galaxy Tab uh, 7. Dus de, dat ding wat anderhalf jaar of misschien twee jaar geleden gelanceerd is. Um, dus twee nieuwe tablets, uh, eentje zeker en de andere waarschijnlijk, ja. Ja, ik vind het niet voor de Galaxy Note, ik, ik vind die S-Pen of zo heet dat ding... Mm -hmm. Vind ik wel cool. Ja, ja ik ben benieuwd of, dat weer, of het interesse is voor, uh, voor 101 in tablets met een, uh, een S-pen. Ik ik, ja. ja, maar ze gebruiken die waakom technologie zover ik begrijp. Mm -hmm. en, en dat is met Press Sensitive en weet ik veel allemaal. En dat is weer een... Ja, ik was er ook niet zo'n fan van van die uh, Stili en dat soort dingen, maar... Wow, ik begin daar steeds meer in te zien. En 10.1 is groot genoeg om ook echt op te schetsen en zo. Mm -hmm. En nu ben ik geen tekenaar maar misschien is dat voor sommigen toch wel interessant. Nee, precies. En daarbij... Maar die markt ja. zal wel iets kleiner zijn. Ja, geen idee. Ik weet niet, als ik zou moeten kiezen tussen een, een noot met een pen en een 10.1 zonder pen... Maar weet ik weet niet. Misschien zou ik dan gewoon voor die pen, want als je hem niet gebruikt, heb je alsnog een, een vingeraanraker, een gevoelig mm -hmm. apparaat. Nee, die en, en dan nog... interessant. Of tenminste, die pen is absoluut interessant. Die had ik ook bij de Galaxy Note natuurlijk bij zitten. En uh, in de eerste twee dagen heb ik dat, dat, uh, uit, uit, uh, hoe dat? uitgebreid gebruik, uh, gebruikt. Um, maar daarna is, is de lol er wel vanaf en uh, dan gebruik ik dat pennetje niet zo vaak. Ik ben benieuwd. En dan hebben we nog dat andere ding, die 7.0 Plus of zo? Nee? De Galaxy de, Tab 2? Is Galaxy Tab 2, ja. ja. Dat, uh, dat is om het, om het uh, iets verwarrender te maken allemaal. Want je hebt Pfft. nou dus de Galaxy Tab 7, de originele. Nou, die is bijna niet meer te koop, dat ding is ook oud. Uh, dan komt de Galaxy Tab 7.0 Plus, die is een maand, anderhalf maand geleden gelanceerd. En dan heb je nu de Galaxy Tab 7.0 slash Galaxy Tab 2. Um, dat is de echte opvolger van de originele Galaxy Tab. En je hebt nog de Galaxy Tab 7.7, dus ja, dat ja, is het ja, ja, wat we het zal wel weg. Maar die Galaxy Tab 2, dat is zeg maar het, het budgetmodel, het nieuwe budgetmodel. Voor 299 euro krijg je de wifi-versie en dan krijg je volgens mij 16 gigabyte aan geheugen. Uh, gewoon standaard resolutie, geen AMOLED-scherm, 1 gigahertz-processor, dus niks bijzonders. Als je gewoon een leuke tablet wil hebben voor relatief weinig geld, zou je voor die tablet kunnen gaan. Hmm. Oké, okay, genoeg over Samsung. Yes. yes. Dat is gewoon hun tactiek. Want het brengt zoveel uh, tabbers op de markt... dat nieuws uh, en hobbyisten en podcasters... en dat soort dingen gewoon over niks anders kunnen praten... dan over andere modellen die we die week hebben aangekondigd. <laughs> um, Nathan heeft uh, carnaval gevierd. Oh jee. En uh, die was een klein beetje moe toen ik gisteren thuis kwam. Maar toch heeft hij een stukje uh, uh, gestuurd. En ik heb daar ook weer geprobeerd een deuntje over om te zetten. Maar wie weet heb ik ook daar het schuifje niet goed gedaan... Dus uh, ja. zullen we er toch maar naar luisteren? Yes. Nathan in zijn app-segment. Hey Sam. Uh, ik wil er eentje voor de iPad doen. Die heb heel eventjes in de, in de top 30 gestaan, geloof ik. Dat was uh, Winzip. Uh, misschien wat ouderwets, maar ik kwam er nog wel eens af en toe een mailtje tegen van de maat van op iets uh, waar een uh, zipveldje in zat. Ja, dat kon je uiteraard op de iPad niet openen. En met de app Winzip uh, kan het wel, als je dan een mailtje krijgt met een. Uh, en een zip erin, uh, kan je hem uh, openen met die app en dan vervolgens uh, kan, je, kan je het bestandje zien. Hij ondersteunt uh, eigenlijk alles behalve de video uh, bestandjes, dus foto's, uh, tekst, bestandjes, uh, noem maar op, dat doet hij allemaal wel. Alleen uh, de video uh, uh, ondersteunt hij dan nog niet. u nou, weet bij een volgende update uh, wel. Dat is een klein appje, in ieder geval uh, voor de iPad. Uh, en een andere die ik wilde benoemen is MindJet. Uh, die was er al een tijdje voor de iPad. Die is nu ook op Android uitgekomen. Uh, ja, ik ben best wel fan van die app. Uh, was ik op de iPad al. Uh, en uh, met de Android versie kan je nagenoeg uh, hetzelfde. Uh, waarvoor gebruik ik het? Nou ja, je kan het bij brainstorm uh, sessies gebruiken. Of, uh, uh, yeah. Als je ideeën hebt en je wil je ideeën een beetje ordenen, kan je het op een leuke, in een leuke ja, zo schematisch uh, met ballonnetjes uh, uh, overzicht zetten. Uh, heel leuk om mee te spelen en ook handig om zo je ideeën uh, zeg maar, uh, te ordenen en ergens op te slaan. het uh, zit minpuntje aan, is dat uh, de Mindjet van de iPad, uh, uh, die kan je koppelen aan je Dropbox, die van Android ook. Alleen uh, die van de iPad, die... Uh, die zet ze ergens anders neer op je Dropbox-account uh, dan je Android-app. En ik heb nog niet kunnen vinden dat je dat aan kan passen. Dus dat is wel jammer. Maar goed, in ieder geval een leuke app om mee te spelen. Om uh, het populaire mindmapping uh, mee te doen. Mindjet. Uh, helemaal gratis. Dus dat is mooi. Uh, ik wil er nog één appje bespreken. Uh, maar daar kwam ik deze, uh, deze luie zondagmiddag achter. Dus Thuisbezorgers.nl heeft uh, een app. Uh, voor alle platformen, aan onze mobiele pagina. En daar kun je nu ook ideal mee betalen, gelijk. Dus dan hoef je ze wat helemaal je bank niet meer af. Dit waren er twee, nou, drie appies van deze week. Uh, wie weet, hebben er wat aan. Ik heb ze voor mij alle drie besproken op mijn website. Dus uh, neem even een kijkje. Tot volgende week, uh, jongens. Hoi. Okay. Ik moet, moet jullie de ding afsluiten met een wekkergeluid, jongen. Hè? <laughs> Je ja, ik vind het leuk hoor wat jij vertelt, maar ik val echt bijna in slaap. Zo leuk, zeg. ik snap niet hoe dat kan. Ik ga ook altijd achterover hangen in mijn stoel en doe ik mijn ogen dicht en dan luister ik gewoon. Ja, daarom zeg ik ook elke keer: je moet even je ding muten, want ik hoor je klikken op je muis en dat soort dingen. Oh, ach ja. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, uh, nee maar toch hebben we drie leuke appjes natuurlijk. En, uh, Nathan van digimind.nl en uh, zoals je zegt, hij heeft bovenaan zijn pagina. Staan er staan apps besproken en dan kan je ze terugvinden. En uh, kennelijk uh, had hij zin uh, na de carnaval in een broodje gebak, want hij heeft ook thuisbezorg ontdekt. Uh, volgens mij weet iedereen dat wel. Maar goed, het blijft inderdaad een aanrader. Hm. Oké. Okay. Oh, zo, even kijken. Dan uh, was er nog uh, nieuws van vanmorgen. Tijdens dat jij in de Italiaans les uh, zat, kreeg je al je Google Alerts en uh, ging, ging je lampen branden. En werd je allemaal gebeld door natuurlijk alle journalisten in Nederland. van... <laughs> Hoe wat is er gebeurd in China? Wat is er gebeurd in China? Ja, jij, hebt het, jij hebt het meer bijgehouden. Jij hebt vanochtend volgens mij wel achter de computer gezeten. Maar ik zag het net inderdaad een vluchtig voorbij komen dat de Chinese rechter de, de iPad aan het verbieden is. Gedeeltelijk in, in China. In ieder geval in het zuiden, in de provincie Guangdong, mogen geen iPads meer verkocht worden bij, bij elektronica keten Sundam. En uh, dat is zeg maar het gevolg van de rechtszaak uh, die loopt tussen uh, Apple en uh, het Chinese ProView. En om even kort te zeggen, dat, uh, kort uit te leggen, is dat uh, ProView meent dat zij de rechten op de merknaam iPad hebben. En iP uh, Apple meent dat zij die merkrechten een aantal jaar geleden gekocht hebben van een Brits bedrijf dat ze weer gekocht had van een dochter van ProView. Nou zegt ProView daar uh, niks van te weten of in ieder geval geen toestemming voor te hebben gegeven. Dus nou ja, rechtszaak, logisch gevolg. Uh, bepaalde rechters uh, hebben uh, ProView al gelijk gegeven. En uh, vorige week werden er een aantal iPads uit een aantal winkels verwijderd. Maar dat ging meer om het onderzoek. En nu heeft een rechter in het zuiden dus bepaald van... Die gaan, die we, niet, die gaan we niet meer verkopen. Die moet de winkel uit. Uh, ja, klopt ten dele wat je zegt inderdaad. Nou, wat klopt uh, En al echt al zo... No. Al veel beter dan het bijvoorbeeld op nyu.nl staat. Okay. Dus je hebt, al, je hebt het al een stuk beter gebracht dan de meeste mensen hebben gelezen, waarschijnlijk. Het is inderdaad zo dat er een lokale rechter van inderdaad zo'n provincie, hoe noem je dat gewoon Dong of zo, heeft besloten: van nou, dat, uh, die, die iPads moeten hier de winkel uit. En dat kan omdat Proview daar gewapend is gekomen met een uitspraak uit december. dat... Uh, ze volgens die uitspraak het recht nog hebben op de iPad-merknaam in China. Apple heeft inderdaad geprobeerd, of in ieder geval dat is hun standpunt, die heeft van ProView uiteindelijk en van een vertegenwoordiger van ProView, hebben ze voor de tien landen waar dat de trademark uh, geregistreerd was, hebben ze de rechten gekocht voor 35.000 pond, 55.000 dollar zeg maar. Mm -hmm. um, het dispuut is dat de Chinees tak van Proview zegt van ja, dat kan best dat voor al die landen dat verkocht is. Alleen de Chinese wet laat niet toe dat jij onze rechten verkoopt, ook al ben je een vertegenwoordiger van Proview. Daar hebben ze dus een uitspraak over gehaald bij een rechter in december van oké, okay, dan, dan zijn wij dus nog wel gerechtig op de naam iPad in China. Mm -hmm. Uh, ...Apple zegt... Uh, ...nou ja, dat uh, vinden wij natuurlijk onzin... ...en uh, hier zijn de, de bewijzen en de mailtjes... ...ik stuur ze even een link die je kan toevoegen... ...bij de relevante linkjes... Uh, ...waar de, de, de foto's... ...en uh, Wall Street Journal... ...of althans die zoiets... Uh, ...stukje erover staat... ...dat zijn meestal wel partijen die... Uh, ...die wat meer moeite doen dan, dan de meeste... Uh, ...Nu.nl's... ...en uh, uh, AndroidFanboy.nl... ...en... Um, and, het dispuut is dus van, goh, zijn die rechten in China nou van ProView of van Apple? En het lijkt er een beetje op dat ProView, uh, hun, hun, hun aandeel is bijvoorbeeld afbevroren op de markt, want ze schijnen failliet te zijn, dat zijn nu een half jaar geblokkeerd. Ze verdwijnen binnenkort van de markt als ze niet winstgevend uh, kunnen worden. En dit lijkt een beetje een soort noodgreep, afpersingssysteem uh, uh, te zijn van ProView, om Apple wat geld uit de zak te kloppen, mm -hmm. Dus met die uitspraken dat uh, die, die, die, die vertegenwoordiger van hun... die Chinese rechten niet had kunnen verkopen. En je kan ook door de timing een beetje merken... Van dat ze gewacht hebben tot de iPad een tijdje geïntroduceerd is uh, in, in China. Want het is nog helemaal niet zo lang. En nu het een succes is... Uh, met, met je stok achter de deur uh, te komen... en te zeggen van oké, okay, nou, dit was onze noodgreep lijkt het een beetje. En dat is een beetje het dispuut. En die lokale rechter heeft dus nu... Uh, iets besloten. Dat geldt dus niet voor heel China. En, en uh, ook bij de lokale rechter is er natuurlijk nu beroep aangetekend. Er zijn een paar kleine nuanceverschillen verder. Ik bedoel, of wie er nou uiteindelijk fout zit, dat zit, me niet zo heel veel. Mij komt het een beetje over dat Proview hier gewoon een soort noodgreep doet: uh, een, een laatste manier om, om nog wat geld te verdienen voordat ze echt failliet zijn of we echt, uh, uh, ja, echt de deuren moeten sluiten. En Apple. Ja, die heeft misschien iets niet helemaal goed uitgezocht of te veel op goed vertrouwen gehandeld. Uh, en dat zou je bij ieder, zou ik bij ieder bedrijf nou, als een redelijk excuus of uh, als een begrijpbare reden bedenk vinden. Maar behalve bij Apple. Want come on. dat zijn geen kopke uh, Als ze er niet goed hebben uitgezocht, dan zijn ze gewoon niet goed bij zijn. En dan uh, uh, als ze zich hebben gebrand, moeten ze ook maar op de blaren zitten. Nou, ja, ja, absoluut. En als Profiel echt dat uh, die merkrechten heeft, ja nou ja, dan. So be it. En dan uh, moet Apple maar inderdaad flink... Uh, waarschijnlijk in de tasten om dat af te kopen. Dat is niet anders. We zullen het zien, we zullen het zien. Maar dat is dus het nieuws over Apple van vanmorgen. Yes. Even kijken. Dan zie ik nog dat je een stukje hebt met de titel notitietablet. Ja, die hadden, die hadden we al wat nou. eerder uh, kunnen invoegen waarschijnlijk. Maar, uh, want we hebben het net al over een aantal notitietablets gehad. Twee keer zelfs. Nou, voor de derde keer nou even kort dan. Ehm... Um, want gisteren heeft uh, LG, de concurrent voor de Galaxy Note, aangekondigd. De Optimus VU, VU of VU, hoe je het ook wilt uitspreken. VU in ieder geval. Hi, en... <laughs> ja, zo kun je het ook noemen. Het moet, het moet een tablet zijn die uh, net als de Note geoptimaliseerd is voor, uh, voor uh, notities maken. Dus er zit ook een geïntegreerde stylus bij. Uh, de resolutie van het scherm is iets minder hoog. Maar de tablet is ook iets breder, maar dan iets korter en iets lichter. Of ja, nou noem ik het een tablet, maar het is is een smartphone of een tablet. 5 inch. Um, dus dat lijkt hem wel een belangrijk segment te gaan worden. Wellicht ziet LG dat Samsung uh, redelijk wat succes heeft met de Note. Succes heeft. En um, ja, mocht dit de, de, de, concurrent? de, de, de concurrent? Ja, uh, het is wel best. Het, uh, de, wat ik uh, toen ik naar dat ding keek en uh, dat zag. Het enige wat ik daarvan mee heb genomen... is dat dit een Android tablet is met een 4.3 aspect ratio. Net zoals dat een Apple iPad is. Ja. Terwijl de meeste Android's zijn 16.9. Uh, en dus heb je weer een mooi stukje fragmentatie erbij... met ook weer andere aspect ratio's. En dat maakt het niet makkelijker om te designen... voor zo'n uh, tablet of een smartphone... of hoe je dat ding wil noemen. En dat betekent dus dat je straks... Want het draait op Android, toch? Ja, ja. Lief uur. ja. ja. Dus dat betekent straks dat er weer speciaal 4.3-ratio-apps gemaakt moeten worden. Want anders ziet dat het er natuurlijk weer raar uit op je, op je nieuw gekochte Optimus-vrije universiteit-mobiel. Uh, dus <lacht> <Ja, het is, lacht> uh, <lacht> Ik vraag me dan weer af van ja, lol. Uh, en dan meteen maar verder over fragmentatie. Want uh, ik las het volgens mij bij jou. Of misschien ergens anders. Maar Android 5.0, dat... Uh, ja, staat er voor de deur. Ja, ver weg. De ja, want. Uh, het zit op jaarcyclus, ja, toch? Wat zeg je? Het, het is ongeveer de bedoeling, wat ik heb begrepen, dat er een jaar uh, nadat er een nieuwe versie komt, er weer een nieuwere versie is, toch? Een jaarcyclus. Dat was volgens mij wel het eerste idee van, uh, van Google, maar ik weet niet of ze daar zich aan gaan houden. Want uh, ja, goed, uh, laten we vooropstellen dat het een. Uh, een, een gerucht is van bepaalde bronnen in de markt. Hè? Het komt van digitimes af, dus dat hoeven we niet altijd serieus te nemen. Meest, ja, vooral niet altijd. Um, maar ze hadden wel goede argumenten. Want waarom zou Android 5.0 nou eerder verschijnen dan, dan de jaarcyclus, zeg maar, is de komst van Windows 8. En uh, Google had meer verwacht van Android 4.0, zeggen ze. Vind ik nog voorbarig, want het is pas op 1% van de toestellen te krijgen. Dus niet heel veel consumenten hebben er ervaring mee. Maar volgens... Uh, ja, maar die bronnen is het ook beschikbaar, hè? Wat zeg je? Uh, de Galaxy Nexus is in oktober gelanceerd. Hè? Dus ik bedoel, het is al wel, het is niet zo dat Android 3.0 twee weken uit is. Nee, goed, maar dan nog, uh, je, je kan niet uh, je, je oordeel vellen, denk ik, nou, nou als Google zijnde van uh, oké, okay, consumenten vinden het niks. Ik vind het wel iets. Dit, dit valt tegen, dit valt niet tegen als. Als die update nog niet uitgerold is over, uh, over de, de meest populaire tablets. Dat heb ik het over de Samsung Galaxy Tabs, de Sony Tablets, de Iconia Tabs. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar goed, daarbij komt dus Windows en, 8 en, in, in, in de herfst uh, naar de markt voor, voor, voor tablets. En daar schijnt Google ook een beetje bang tussen aanhalingstekens van te zijn. En wil zich daarop voorbereiden met uh, Android 5.0. Uh, ja... Ik weet niet of het verstandig is, want ik kan natuurlijk de fragmentatie weer in de hand werken. Uh, weet je wat het is? Ik denk dat je, hoewel het er nog niet op zo heel veel apparaten beschikbaar is, dat je het misschien al wel kan zeggen dat Android 4.0 toch redelijk aan het falen is. Want zelfs die Galaxy 7.7 die ik deze week toegestuurd krijg, die wordt gewoon weer geleverd met 3.2. En het is dus al lang zat op de markt. En dus je ziet dat die adoptie bij fabrikanten niet... Niet, nou, ...niet groot genoeg is. En zeker niet snel genoeg. En als, je, zelfs als ze wel aan een jaarsieftje zouden houden... ...dan is het dus eind zomer dat die 5.0 eventueel ge, gelanceerd kan worden. En dat eh, niet denk dat dat fragmentatie in de hand helpt. Dat brengt fragmentatie, nog meer fragmentatie. Dus ik kan me dat haast niet voorstellen. Ik zou het veel slimmer vinden van Android als ze een 4.1 of zo gaan uitbrengen. 4.5 of hoe je het wil noemen... Eh, en hopen dat je dat ooit eens een keertje gelijk kan gaan trekken. Want dit begint redelijk belachelijk te worden. Want uh, er zit nu op 1% van de apparaten, zit, zit, uh, 4.0. En dan de apparaten die je nu koopt voor bergen geld, 6, 7, uh, 5, 6, 700 euro. Die worden nog niet eens geleverd met het nieuwste van het nieuwste. En dan is het eind deze zomer is alweer een nieuwere versie. En dan mag je weer een half jaar wachten voordat je uh, überhaupt de kans hebt. Dat die wordt geüpdate naar 5.0. Want die aankondigingen die komen allemaal een week nadat Android of Google wordt aankondigd met een nieuwe versie. Maar uiteindelijk ziet niemand die updates naar 4.0. Zelfs de mensen die zijn aangekondigd dat ze tegelijk werden opgedeet met een Transformer Prime. Uh, met, met de Transformer Prime die een oude Transformer hadden. Die zouden ook direct 4.0 krijgen. En dat is nu een keer of zeven met een week of twee uitgesteld. Ja. Dus dat is ook gewoon weer maanden uitstaat uiteindelijk. Je hebt het nog steeds niet. En het is dus gewoon kennelijk niet mogelijk uh, om snel genoeg de HTC Sense en de Samsung Tutwitch en weet ik veel allerlei skins en, en aanpassingen van providers, wat er allemaal moet gebeuren, uh, door te voeren om tablets uh, te updaten naar de nieuwste, meest recente versie. En als Google zo, zo snel blijft innoveren, en dat is bijna onvermijdelijk omdat die tabletmarkt zo snel en die smartphonemarkt zo snel ontwikkelt, en er een nieuwe speler komt, zoals uh, misschien Microsoft en dat soort dingen, ja dan zijn ze misschien wel gedwongen hè, om, om stappen te blijven maken in hun OS. Alleen hun, hun ecosysteem wat ze ervoor hebben opgezet, hè, dat Android-ecosysteem, blijkt een heel zwakke punt te hebben, namelijk dat de fabrikanten het niet bij kunnen benen of niet bij willen benen en daar zit een belangrijk ding als je bijvoorbeeld naar een, een Samsung kijkt uh, die brengt 55 uh, of in ieder geval 11 modellen op de markt met 80 verschillende SKUs en al die modellen uh, die hebben een klein stukje marktaandeel en Samsung als geheel heeft een groot stukje marktaandeel alleen per apparaat moet die handel moet aangepast en uh, geüpdate worden en per, per ding is het niet zo interessant. Dus ze moeten zeven of elf keer iets aanpassen om één groot stuk taart terug te krijgen. Het belangrijke algehele marktaandeel. Alleen dat is een heleboel werk en dat lijkt dus nu op dat dat haast niet te doen is. En zelfs bij kleinere fabrikanten of fabrikanten met een kleiner productaanbod, zoals de transformers van Asus... Uh, die roepen van, oké, okay, nou, uh, zodra die voor de Transformer Prime beschikbaar komt... gaan we hem ook op de Transformer doen. Ik was bij die presentatie van Aas, dat dat zeiden... en dat is maanden terug en dat is nog steeds niet gebeurd. En dan blijkt dus dat dat gewoon te moeilijk is om bij te benen... of in ieder geval dat er kennelijk te veel aangepast moet worden voordat het werkbaar is. En dat kost tijd en dan zie je dat dat dus voor vertragingen zorgt... En ik blijf erbij dat die 7.7 die, die ik deze week teruggestuurd krijg en jij krijgt zo'n Acer Iconia of zoiets, mm -hmm. met welke versie wordt die geleverd? Ja, Android 3.2 nog steeds, maar misschien dat die update, die staat er al Precies. aan te komen. Ja, ja, ja, die update, die update. Dat gaat altijd over die aankondigingen van die updates, ik zie ze alleen nog nooit. Als je nu op tabletcenter.nl kijkt, dan hebben ze, weet ik veel, 24 verschillende tablets op de voorpagina. Met, met maar één die met 4.0 wordt geleverd. En het, uh, Android 4.0 is in oktober is het, uh, gelanceerd op de Galaxy Nexus. Kennelijk is het dus gewoon niet mogelijk voor fabrikanten om dat maanden later te verkopen als de laatste versie. En dat is dus gewoon uh, een slechte zaak voor heel Android. Oké, okay, maar wat kunnen Google en fabrikanten daar dan aan doen... om dat zeg maar sneller te laten verlopen, dat hele proces? Want je hebt natuurlijk... Uh, Microsoft die heeft aangegeven van... Uh, we hebben deze hardware-specificaties... en uh, we bestellen deze eisen aan software... waardoor eigenlijk uh, de samenwerking tussen software en hardware optimaal moet zijn... en het allemaal snel, snel, snel kan. Kan Android dat ook voor elkaar krijgen? Nou, uh, dat... Nee. Uh, kijk, uh, Microsoft... die Kies duidelijker voor een Apple-model. Ja. En Android, uh, een zwak punt in hun model is juist dat je zoveel keuzes hebt en zoveel fragmentatie qua uh, hardware de hand, in de hand werkt. Uh, en dat betekent dat, dat dus dat het uh, een zwak onderdeel is van het model. En, en dat is niet zomaar een oplossing voor uh, te bedenken, lijkt mij tot nu toe. Uh, tot er misschien een soort besef komt dat, er, dat je eventueel je klanten van Samsung en dat soort dingen een vanilla beeld zou kunnen aanbieden. Dat je zegt van oké, okay, deze tablet koop je met Android X, met onze HTC of met onze Touchwiz erop. Mm -hmm. uh, Touchwiz uh, vinden wij een toegevoegde waarde. Je kan eventueel in een sneller schema updaten naar nieuwe versies van Android zonder TouchWiz over die R of wat dan ook. Uh, maar dan heb je niet onze toegevoegde waarde meer. Dus dan een deel waarvoor je betaald hebt... namelijk voor de Android-versie van Samsung... Uh, mis je dan. Maar dat is een keuze. En misschien zie je, zou dat dan iets sneller geüpdate kunnen worden. Aan de andere kant zou je dus kunnen zeggen... Van hoe belangrijk is het voor de normale consument... dat ze de laatste versie van Android hebben. Alleen dat is... Uh, in zoverre belangrijk, omdat alles wat je ziet qua reclame, uitingen en reviews en dat soort dingen doorgaans op de grotere sites gaan over de latere versies. En dan krijg je dus mensen die iets kopen wat anders is dan dat ze denken dat ze kopen. En dat heb je nu al als je een Android apparaat zonder Google stempel koopt. En dat krijg je steeds meer als je Android apparaten koopt waarvan je eigenlijk niet zo goed weet welke versie daar, daar nou uh, uh, op zit En je ziet het bijvoorbeeld ook met spelletjes die alleen op Tegra-processoren uh, werken. Uh, of, uh, of dat soort dingen. Dat zijn allemaal fragmentatie-elementen. Dus ja. het is een zwak onderdeel van het, van het model. En, en ik zou niet zo heel snel weten wat daar nou echt een oplossing voor is. Oké, okay, nou goed, dan is het afwachten. Ik neem aan dat Google dat zelf ook wel inziet. Want dat is gewoon een van de zwakste punten, zoals jij al zegt. Dus dat moeten ze zelf ook... Uh in de vergadering uh, wel besproken hebben. Dus we zullen het zien. Daarom is het ook redelijk interessant om te kijken... wat ze met Motorola gaan doen. Ja. ja. Um, en dan hadden we nog... Uh... Een stukje van jou waar het gaat over het logo van Microsoft moet hebben. Lo ja, het logo van Windows 8 eigenlijk. Dat vond ik wel. Sorry. Ik vond op zich de. de vond, nou, oké. Okay. Microsoft heeft dus de nieuwe logo van Windows 8 onthuld. Um, in vergelijking met de volgaande logo's van Windows ben, zijn we het vlaggetje kwijt. Dus dat, dat golf, zeg maar. Dat golf van een uh, vlaggetje. En dat is nou echt een raam geworden. Dus de letterlijke vertaling van Windows: raam. Um, in het compleet blauw, maar wordt qua kleur aangepast aan de stijl die je kiest in Windows 8. Uh, heel simpel logo, heel basic. Um, um, dat vond ik op zich wel interessant. En toen las ik een aantal posts, volgens mij, op, uh, op The Verge en op, op Slash Gear... Uh, over van, uh, waar het nou fout is gegaan met dit logo. Want de reacties zijn nogal negatief op het logo. Oh, I like it. Ja? Ja. Yeah. Oké, okay. ja, ik, ik vind het niet verkeerd. Maar um, um, veel mensen zeggen van, ja, dit hadden ze niet moeten doen. Ze hadden of het vlaggetje moeten houden... of zeg maar, het vlaggetje in een vierkant moeten zetten. Um, want het <laughs> vlaggetje is gewoon retarded, dus weg met dat vlaggetje. Ja, maar dat vlaggetje is toch uh, tien jaar aan, of al meer, aan Windows uh, wat mensen herkennen en wat ze nou in één keer weggooien. Ja, maar het is wel zo dat ze met Metro of Metro mm -hmm. alles al weggooien wat mensen van Windows kennen. Uh, dus ik vind dat niet raar. Hè? Ik bedoel. Dan heb je misschien weer juist iets dat mensen er veel te veel in traditionele Windows verwachten. als ze de Windows kopen met dat vlaggetje, dat nieuwe vlaggetje. of in ieder geval het nieuwe logo. Ja. Uh, Metro, dat lijkt niet meer gewoon op Windows uh, zoals uh, Windows uh, was. Uh, bepaalde desktop-elementen misschien nog wel. Maar het is over, overduidelijk dat uh, uh, Microsoft uh, alles inzet op Metro en Metro-apps en. Uh, Zeker als we het hebben over lichtgewichtapparaten zoals laptops en tablets. En daar lijken ze volledig op in te zetten. En zelfs in desktop hè, is Metro een heel erg belangrijk onderdeel. Uh, dus ja, qua brand recognition, wat, wat die vlag dan afdoet uh, Ik denk dat dat meer kwaad dan goed kan doen. En ik vind deze, dit logo, vind ik, ja, ach ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Windows inderdaad. Uh, Valt me op dat ze wel symmetrisch zijn, dus niet zoals je van Metro kent, die, die vierkantjes die allemaal een beetje, hè, hoe noem je dat, verschillende groots hebben en in elkaar passen. Ja. Uh, dus dat had misschien nog, nog iets passender geweest wat mij betreft, maar dit is een prima logo en die vlag was gewoon achterlijk en dus uh, weg <laughs> met die vlag. Oké, okay, duidelijk. Mooi. En ik, ik had ook niks gelezen waar dat mensen kritiek erop hadden. Ik dacht dat iedereen er mooi vond. Ik heb naar gekeken, denk ik denk van, I like it. Dus, nou, <laughs> ik, was, gelezen. Het was niet zozeer uh, kritiek, het was meer van hoe het beter had gekund. Want Natuurlijk krijg je dat altijd op een nieuw logo van zo'n groot, uh, groot softwaresysteem. En uh, dat waren wel interessante artikelen. Die zal ik wel even onder de post zetten van, van hoe had het ook anders gekund. En dan reageren een aantal mensen die daar zogenaamd verstand van hebben. Dus dat is wel interessant. Alright, nou dat was hem weer voor deze week. Ja, ik zag nog een update of gaan we die niet doen? Oh, dat heb ik niet gezien. Maar ik heb, zegt, er staat eronder een linkje van jou. onder, in, onder ons. Uh... Oh, jij bent de enige die heel netjes dat invult. joh. Ik, ik ram gewoon linkjes overal, rechts en links. <laughs> dit, okay. dit gaat over die, uh, die, die tablet uh, trademark van iPad in China. Oh, daar hebben we het over gehad. Oké, okay, nou ja, goed. Deze week, uh, wat gaan we gaan verwachten? Ja, eigenlijk weinig uh, bijzonders. Wellicht dat we nou van Apple gaan horen, maar waarschijnlijk pas volgende week wanneer de presentatie van de iPad 3 plaatsvindt. En we bereiden ons voor op het Mobile World Congress in Barcelona volgende week. Ja, nou, met weer bedoel je jij je schoenen toch, of niet? Precies. <laughs> Oké. Okay. Uh, waar kunnen mensen jou ja, deze week vinden op het internet en volgen en contacteren? TabletMagazine.nl, uh, Google+, Martijn Shell met CH of Twitter Martijn Chiel met CH. Zo, dat ging snel. Ik ben Sam Rijver, je vindt op Google+. Sam Rijver, je kan mijn mailtje sturen op sam.injebrouwers.nl of mijn blog lezen op sam.injebrouwers.nl uh, We zijn deze week bezig geweest om een betere feed in te dienen bij iTunes. Alleen, dat is nog niet helemaal goed gekeurd, dus we moeten nog even kijken. Hopelijk kunnen we die volgende week pluggen. Tot die tijd op de Tablets Magazine en deel deze podcast met de mensen waarvan je denkt dat ze dat interessant vinden. Tot volgende week!